De uitkering van Occupy-activisten moet worden afgepakt. De Haagse VVD-fractie komt met het plan dat wordt gesteund door de fractie in de Tweede Kamer. Op het Veld staat al een aantal weken een Occupy-tentenkamp waar activisten demonstreren tegen de uitwassen van het kapitalisme. Als Occupy-demonstranten een uitkering hebben, moet die wat de VVD betreft worden afgepakt. Wie lang in de kou kan kamperen, kan ook zijn geld verdienen, zegt de VVD. In de Arnhemse wijken Duifje zijn na een inspectie nog eens vijf gaslekken gerepareerd. Netbeheerder Leander deed metingen in de wijk na de explosie van afgelopen donderdag. Waarbij hij een vader en dochter gewond raakten. Hoe de lekken zijn ontstaan is een raadsel. En of een onafhankelijk gasbedrijf doet samen met de politie onderzoek. Heineken stopt met het financieren van horeca-ondernemingen. Het bedrijf wil alleen nog bier brouwen en niet meer voor bankiers spelen. Heineken stak opnieuw niet hoeveel geld in kroegen, die in wel daarvoor alleen zaken mochten doen met Heineken. Die verplichting leidde tot veel kritiek. De bierbrouwer zegt lessen te hebben getrokken uit de zelfmoord van horeca-magnaat Koistra, die een slepend conflict met Heineken had. Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur is bereid het Tropenmuseum subsidie te geven. Nu krijgt het museum geld van ontwikkelingssamenwerking, maar die subsidie houdt op. Daardoor dreigt de sluiting. Om geld van Zijlstra te krijgen, moet het Tropenmuseum zich wel losmaken van het Tropeninstituut. Ook moet het museum efficiënter gaan werken en samenwerking zoeken met andere musea. Het weer, eerst plaatselijk mist, vanmiddag geleidelijk zon en het wordt dan een graad of negen. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden aan de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knopende Amstel en Oude Rijn. De A12 Utrecht-Arnhem tussen knopen en Vedendal. De A77 Boksmeer-Duitse grens tussen Boksmeer en de grens. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel ben jij de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 Zandvoort heeft het. heeft het En jij beleeft het Het ritme van ZFM Op, de op de TV. tv, radio en internet ZFM Met nu, Toebak leeft Hier voor het nieuws van 8 uur Nee, die is net geweest Ja, blijf opletten Daar gaan we weer Blijf opletten Toebak leeft op de radio Welkom bij dit radioprogramma Vanuit het mooie, gelegen Zandvoort Een beetje ja, vochtig Zandvoort, maar wel gezellig Ja, en wij zeggen het ook met z'n allen Oké okay, everybody, live the show! Kom uit het bed vandaan en gaat de dag tegemoet. <laughs> no. Nou dat zeg ik net nou, vol wakker. Het is een dag vol of een week vol gebeurtenissen. En het mooiste was natuurlijk wel de soap van Ajax. Nou, ik zag hem gisteravond nog bij de Werretrijn door volgens mij. Oh, weer later even kijken. En dan later in Paul en Witmans, een hele lege tafel met alleen Jan Kruijen aan de tafel. Oh, wat dodelijke saaie aflevering was dat hè? Ik heb er niet uit kunnen zitten. Wat afschuwelijk. En verder natuurlijk de andere, de andere soap was natuurlijk Jan Smit die trouwde. Ja. Zijn, uh, hoe heet het? Ik, het even, ik ben de naam even vergeten. We moeten er nog even in, in slide, hoor Lisa. Oh, Lisa. Ja, dat is een mooie dame. En mijn... zoon zag de krant zo liggen uh, afgelopen week op de, de, de, de, nu dat, op de tafel. En hij denkt, hé hey, Jan Smit, nou, waar is de bril dan? Er hoort er gewoon een bril bij. <lacht> ja, ik weet niet meer die gebleven is. Dus ik denk dat die stukjes gegaan of zo. Nou, hij draagt toch niet altijd de bril. Nee, tegenwoordig lijkt iedereen wel een bril te dragen. Ja, maar het is weer een modeaccessoire Oké. Okay. Ik wil ik er lekker vanaf. Ik vind het helemaal fijn. Ja, dan had later de oplossing voor gemaakt. Op een gegeven moment de potter had hij iedereen een bril gegeven. En misschien krijgen ze dan ook een beter zicht op de wereld. Dat het niet alleen maar gaat over slappe muziek van. De... Jan Smit en dat stomme voetbal en het gaat niet eens over voetbal, het gaat alleen maar over het bestuur. Dat is zo stom. Ja. Ik kan wel echt zo kwaad worden. maar nu heb balletje trapt. Nou ja, goed. dat vind ik nou ook. Ik, ik heb ook echt het idee van hoe lang duurt dat nog wat voetballen? Want die hele crisis gaat daar natuurlijk ook niet ongemerkt aan voorbij. Nou, het eerste waar je op kan uh, besparen is op de voetbalkaartjes, toch? Dat lijkt me en Dan wel. ga je wel op tv kijken en dan heb je eventueel zo'n kanaal. Nou oké, okay, dan doe je dat. Maar dat is goedkoper omdat je echt zo'n abonnementje neemt daar. Ja. Dus die voetballers, die kunnen gewoon niet meer met moeder naar huis. dat zou toch geweldig zijn? Ja, En degene die echt winnen, het hun kijk, daar moeten we wat mee gaan doen. Ja, precies, laten het eens omdraaien. Toetbal leeft op de radio tot de tien uur, drie van Jam. Move on. to the end, we'll give up in one day, Does it get there in two? But in so many ways, you're moving on, you're moving on, you're moving on, on. what well, a takes to be with me now, but I guess The story of mine is exposed to me You're moving on, moving on, moving on So what I would like to say Is that nobody can tell me What I'm going to, planning for I'm waking up Een relaxed buitje dit vroeg morgen. Dat ben je helemaal niet verwacht. <laughs> We alleen maar snoeien de hits. Ik vind hem heerlijk. Heerlijk, hè? Met je wakker worden ze op de zaterdagmorgen. Met Jam and Move On. Nieuwe fase in mijn leven. Ja, ik heb echt een nieuwe fase in mijn leven. Ik zit namelijk op minst al minstens tien jaar op een houten kruk. Ja. En, maar hij is overleden, hè? En hij is overleden. Ik weet dat mensen gewoon een pest hekel aan hebben in dit programma. Soms vroeg in snoe hadden. snoei muziek op de radio en dan ook eindeloos gauw. Dan slaat ze je stuk gewoon. Je, je ja, maar gewoon het stuk, helpt wel. Hè? Je draait gelijk een lekker plaatje. Ja, ja, dat is wel waar. Ik denk ook van, oh... Oh, laat ik het maar weer goed maken met mijn collega's. Ja, ja. Zaterdagmorgen en uh, ook te lezen in de krant. En uh, onder andere iets over Obama. Die moet het ook binnenkort weer. Uh, ja, hij moet toch weer laten zien. Dat, dat hij de beste is, hè? Best dat, dat hij de die... grootste heeft. Dat, dat weet ik niet. Nou ja, het gaat er toch allemaal een beetje, jongen hoor. Ja, Billy Negers, dat is. We uh, worden we altijd wel heel depressief van wij. Uh, uh, whitey's, om het zo maar even te noemen. Hij gaat nu zijn vrouw in de strijd gooien. Die normaal altijd bezig is met namelijk de tuin achter het Witte Huis. Ze heeft zelfs een boekje uitgegeven. Of waar? Ja. ja. je moet uh, een slimme meisjes op haar toekomst voorbereid. Ja. Ze moet nu namaken. En dat ze dan op gegeven moment, uh, als het gebeurd is, dat ze toch nog steeds gevraagd wordt. Toch? Hoe bedoel je? Nou, als, uh, als het gebeurd is, dus als, als hij misschien geen president meer is, dan kan zij zelf nog zorgen voor het inkomen. Oh ja, dan gaat ze een, een koopprogramma presenteren. Voorbeeld. Voor voor en, en over de tuinieren. De ja, dat hebben we niet zoveel over. is toch zo'n handige stoelschaar. Ja, eerlijk. <laughs> nou, johan, zij uh, gaat uh, zich nu meer uh, werpen op uh, de Aarde. ...oude fans die eigenlijk een beetje afgehaakt zijn van Obama... omdat te zeggen, ja, mijn man heeft echt het beste met jullie voor. Nou, ja, wij, wij zijn sowieso voor uh, Obama natuurlijk, hè. Jawel, zeker. goede fans, zeg. We love him, ik moet niezen. Maar het komt er helemaal maar, hij, komt hij komt eraan. Hij dus. komt er Ja. aan. Wees gewaarschuwd. Elke ik, moment kan uh... het programma onderbroken worden. Ja, dat was hem Ja, nou, je ziet. Ja. Ja, nou, ik heb nog ook schokkend nieuws. Ja? Maar uh, door dan, dankzij die plaats van net uh, is het goed gegaan. Er is een arts in China. Die heeft de vinger van een man gered. Door het lichaam heel relaxed te verbinden met zijn buik. Heel relaxed te verbinden met zijn buik? Ja, door dat lekkere muziekje. Want hij zegt ja. hij moest een snelle beslissing nemen. Anders zou die man zijn vinger kwijtraken. Want die was uh, door uh, een ongeluk... Met de elektrische zaag was hij eraf. Ja. En uh, doordat uh, alleen de spieren en de huid van de vinger was weggesneden... Uh, was alleen het bot nog te zien. Maar ze hebben dus echt zo van... Nou ze gaan gewoon de vingertop laten herstellen. Ja? En dan daarna gaan ze uh, kijken of je weer alsnog op de goede plek uh, aangebracht kan worden. Nakentel. Dit is toch wel, wel heel apart uh, hoor? Religieus dit hoor. Ja, Om dus op op ik kan. Dan, dan, dan sta je gewoon met je buik tegen iemand aan en dan, dan zit je stiekem met je vinger in, in, in de de enzo. <laughs> Dat is toch heel apart. Toch? En, ja, nee, zeker. Dus, uh, je zeg je ik doe niks hoor! Nee, en <laughs> dan kan je gewoon, zet je handen in je lucht zo, en dan, dan zit je, je ondertussen zit je stiekem toch en niet Nee, ik was het niet, hoor. <laughs> Dat is heel apart. Ik wil de foto's ah. zien. Ik hou er helemaal niks van eigenlijk. Nee. nee. Nou ja, ja, als je het kan lezen, is het toch waar of niet? Uh, nee, nou, niet, niet persoon. ja, nee hoor, zo ver gaat het met mij niet. Oh, oké. Okay. Uh, straks onder andere nog meer uh, weetjes. Ik zit even kijken ja, wat ik allemaal... Ik heb even heel veel, heel veel uitgeknipt. onder andere. dan. het nog even hebben over Duitse Cruise die bij Matthijs van Nieuwkerk uh, op bezoek was. Was dat weer ontwapenend ook, hè? Ze is leuk, ze is leuk. Uh, Matthijs van Nieuwkerk. Die vind ik ontwapenend. Oh, maar ik vind haar ook leuk. Ik wou ik ze. niet met haar. leuk. weet je ik niet zeker of ze echt haar. zo leuk is. Ik vond is helemaal niet leuk. Nee? nee. Hey. Nou. Ze hoort een beetje naar Hello, anyway, this isn't anything to talk about. You know I don't mean any harm. I really don't mean anything at all. If we both understand what's going on, it's pretty clear we'll get along. It's pretty clear we'll get it. I don't bite. She can't breathe. Just what you want I wish that I knew anything at all I thought the point here was to fight too I only wanna get it done I only wanna get it I don't it But you can't She's see pretty, she plays the guitar, she's got the talent, but she doesn't want to be a star. Told to listen to the radio She likes the magic chords in the EO She's not shy, you can tell by her smile She's not the type to imitate somebody else's style But my heart keeps telling me Don't let it show, don't try to be so sophisticated What's the drawback? I keep wondering I know there must be something What's the drawback? Dat was slecht voor, uh, voor de kassa ook, want dan moeten ze weer een retourtje betalen voor hem, vanuit Spanje weer. Ja, nou ze verkopen evengoed wel heel veel t-shirts hoor. Ik heb ooit als zo'n cliënt van mij een t-shirt gekocht met de naam van een van de spelers. Dat zijn we verder helemaal niks. Ik zeg, je moet anders Johan Cruijver opzetten of uh, Willem van Arinchem. Dat zijn pas goede spelers. Van dat was heel lang geleden, zei die hoor. Oh, dat is ik een nieuw. Maar dan moest je echt 160 euro voor betalen voor een t-shirt, hè? Met een andermans naam erop. Ja, dat is eigenlijk belachelijk gewoon. En er worden heel veel van die verkocht, dus ik bedoel, dat, ze kunnen zich zelf aardig bedruipen, dus dat is wel weer uh, wat positief. Ik heb nee, is al, weet je. Verwacht jij iemand? Nee, oh, no. sint Ah, is hij ah. er ook weer? Ja, ja, heb jij je, je schoen al gezet? Uh, nee. Ik, uh, nee. Ik, heb, ik heb ook vergeten weer. Nee, ik ik, ik nog... ben ook zo bang dat er niks in komt, gewoon. Nou, ik zit erin om een iPad voor mezelf te kopen. Oh, ja. Ik was toch wel nieuwsgierig geworden, en ik denk ik, nou, als ik dan zelf gewoon mijn schoenen zet en dan doe ik die iPad erin. <laughs> Je kinderen ja. helemaal ziek is, maar een heel klein rot krijgen. Jij krijgt een iPad. Oh ja. Ja? ja, je vader is toch iets liever geweest ja. afgelopen jaar. Dus die krijgt Ik heb goed, goed geld geluisterd geld. naar mezelf. Ja, dus uh, ja. neem een voorbeeld van je vader. Die weet het al heel goed. Ja, precies. 20 minuten over 8, in Bakken wordt het zand Word. gisteren, bij Matthijs van Oekerk werd er gepraat over uh, de door, over, over de nieuwe film Nova Zembla oh ja. met de baardmans, wat ziet hij de dus stoer uit dan hè, die Reinhard Oermans, ja. en dan zit hij in zijn regisseurrol en dan denkt hij, dan laat ik mijn baard staan, dan kom ik wat serieuzer over, hij ja. werd gisteren ook meteen vergeleken met uh, de nieuwe Richard Branson, ja. kijk als je daarmee wordt vergeleken wordt, dat is een visionair hè? Richard ja. Branson, man die gaat de ruimte in geworden, maar goed, Rijn het Oermans daar, toch, ja. Een beetje op de achtergrond, dat je denkt van nou, niet te veel naar voren treden. En daar is Kroes dat naast hem. En dat is natuurlijk ook een van de hoofdrolspelers in de film. En dan geven Matthijs van Nieuwkerk, die is het toch wel ongemakkelijk tussen mooie vrouwen. Ja. Pas geleden was de nieuwe zangeres, ik ben de naam weer even vergeten, dat is heel stom. Dat had zo'n heel leuk liedje, heel lief liedje. En dat, er is een videoclipje bij met, met twee, twee jongens, of een jongen en een meisje op een brommer. En werd hij ook een beetje ongemakkelijk en wist ook niet zo gehouden hoe je moest kijken. Ja, was die clip ook niet uh, gejat van internet ergens? Ja, zoiets. Ja. Ja, ja, ja, top, de... Je hebt goed opgelegd. Ja, ja, goed hè? Ja. En Duitse Kroes ook, die uh, zat daar en uh, zo had ze een interview. En een gegeven moment ging het over de, de zoelzene tussen de andere hoofdrolspeler. de man, en Duitse Kroes. Ja. En toen had hij zoiets van uh, was dat niet moeilijk? Of uh, was dat nou echt? Of hebben jullie al echt chemisch, uh, uh, chemie? chemie? Nou, wat een stomme vraag. Een zij ze echt. dat? Nee, zij oh. nou, mag uh, een soort opmerking van nou, weet moeten we het daar nou over hebben? Dat, dat zijn we toch gewend in de uh, wereld. En dan meteen nog met Mark Marie Huisbrecht eroverheen van. Wat een stomme vraag. Hij stond echt op. Hij gooide met zijn pen. En liep even van de tafel weg. Mark Marie of uh, nee, Matthijs van nieuwker. Echt waar. Dus ik denk, ja, hij maar... kan ook niet. Hij kan ook tegen kritiek dan. Weinig tegen kritiek. Maar het heeft ook te maken als er weer zo'n mooie vrouw aan tafel zit. Hij weet zich niet zo goed. Kan ja, niet nou, misschien. Dat, ik, heb ook, ik kan me ook zo voorstellen dat, dat ze dan aan tafel zit om hem te pesten onder het programma. Onder de tafel met haar benen aan ze knie zit. Weet je wel zo. Ja, Zij is zo walgel correct ja, ja. Daar ben je helemaal naar van, volgens mij Ze schrijft in het grote stuk in de privé Van de Klettskant van Nederland Ik ben wel een beetje ondeugende sta Ik kan me er niets bij voorstellen bij haar Zij is zo correct Ik zag haar ook bij uh, die Nova-man uh, Die, die, Nova -man die uh, al die grote mensen interviewt Vanavond is uh, uh, Richard Branson Is uh, gast, weet je nou Weet je? Weet je ja, ik doen? weet wie je bedoelt ja, ja, ja. Was ze ook die zo correct Die ook correct. zo uh, deed naar, uh, naar de jonge pauw Dat hij... Uh, zoveel mensen zoveel wippies gemaakt had, dat hij, dat hij helemaal zo respect, van respect, alsof hij aan het bidden was. Dat programma bedoel je? Van uh, Dilemma of zo? Heet dat programma zo? Nee, nee, dat is weer iemand op. Oh, dat is weer We ander. maak er nu echt helemaal een zoontje van. Ja, een toe thuis, zijn jullie ons kwijt? <laughs> maar in ieder nou. geval... Duitse ik denk gewoon dat ze een heel correcte vrouw, Heel nuchter uit Friesland. En er is niks naïefs aan. Ik bedoel, als ik zo'n mooie vrouw zie, dan verwacht je dat ze zo'n klein beetje dom is. Een beetje naïef. Oh ja, dat is ik helemaal niet. Dat je je haar zo naar achtergooit. Loop een mee, ik ligt achter in de auto. Ja, kom maar mee. <laughs> maar goed, nova Assembler 3D, ik ga het niet kort bekijken, want ik wil eens kijken hoe je nep uh, zoom eruit ziet, die ze goed voelt. Alleen heeft. maar voor die zoom wil je ja, kijken, daar nou, nou, want daarom heeft hij haar nou gekocht om daarin die zoom te geven. Ja, want ze is de enige Zodat vrouw die man... hele film ook, hè? Ja, ja, ja dat is nou, ook, ook een beetje hoor. saai, maar het is voor de mannen, hebben ze dan ook echt de mooiste uitgezocht natuurlijk. Ja. Zeker weten. Dus, uh, dus, uh, nou, ik had nog een schokkend nietje, uh, maar ik weet niet of het nu al kan. Want ah, wel de, juist niet. Ja, dus... dat de, het is uh, dat een gewapende overvaller in Noord-Duitsland... die uh, bedreigend op oppas met een pistool en eiste geld. Ja, geef me dat geld! En toen, en toen gingen die twee kleine kinderen... die schrokken zich helemaal met de en die renden naar boven en zochten hun spaarvarkentjes. En oh, die kwamen toen naar goed. beneden... en ja. toen werd het de overvallen te veel. Hij stopte zijn wagen ah. weg... en vertrok zonder een woord te zeggen en zonder buiten. Al is dus de politie. En dat was afgelopen maandag. Ik denk, oh... Zo zie je maar. Hè, dat, hoe uh, het zijn, misdadigershart is gesmolten toen hij dat zag. Oh, wat en toen dacht schattig. hij misschien, ik heb thuis ook van uh, die schattige kindjes. Ja. bereid je, he? Bereid je er ook een beetje voor. Zeg. Ja, ja, ja. De opleiding weer niet afgemaakt zeker en dan krijg je dat soort dingen. Maar ik vind het wel heel moedig van die kinderen dat ze dan inderdaad, dat ze niet te uh, janker in de hoeken zitten, maar dat ze gewoon hun spaarvarktjes aanbieden. Dat is ja, heel lief. Je weet er gewoon helemaal goed in de <coughs> waar, het, waar het om gaat. Het gaat om geld in deze wereld. Ja. Nou, straks een meer schokkende bericht. Als uh, uh, I'm yeah. not yeah. really yeah. yeah, uh, a zijn schokkend. Ja, echt it's anders. Ja, terug Back to uh, 45 I'm at 40-45 You it. didn't wanna scratch, you, got the itch. you only want to stow it but you got the witch You know you're always paying for the shit that's free It's not easy when it's complexity I'm Ik zie mensen wil achter omhoog krabben van, wat is dit nou weer voor muziek? Ja, nou hou je vast over twee jaar is het weer een grote hit. Het is met muziek ja, bij je draaien. Ja, de, de, de gokmomentjes zijn geopend. Ja, zet je zelf Als jij denkt dat het niet zo is, dan kost het je een euro. En nee, uh, nee, denk dat het wel zo is, dan uh, kan, je, kan je een bepaalde prijzen winnen. Ja. Voor ons, uh, kijk op onze website waar je in kan zetten. Blijf altijd luisteren naar Toebak de Wij draaien alleen, de, alleen de, de platen die over twee jaar hit zijn. En soms yes, De mensen zijn er nu nog helemaal niet aan toe, nee, deze muziek, dat kan. En boetsen, elektric was dat en complice. complice. Het is mo moeilijk. Complicado. Compi. Uh, iets moeilijks. Complicado. Nee, we Engels. Nee, begrijp het wel. Goh, zegt die strijd. Voor het weekend lijkt het wel. Het, het is, is, uh... is. het zand voor het nieuws. Ja, we zijn aanbeland. Iets vroeger dan normaal. Het maakt helemaal niet uit. Het maakt helemaal niet uit. Nou, we hebben we allemaal voor nieuws? Uh, de gemeente. Uh, nou, niet de gemeente, de overheid. Die heeft gezorgd dat het tarief voor een identiteitskaart voor jongeren omhoog gaat. Per Stijgen die kosten voor een jongere, en tot en hier ben je jong, ja, tot, uh, tot 12 jaar. En het uh, kost 29. En per 1 januari wordt het 30 euro. En bovendien is vanaf ja. 26 juni 2012, dat is voor jou ook in, van belang, het bijschrijven van kinderen in het paspoort van ouders niet meer mogelijk. Vanaf deze datum moeten alle kinderen die naar het buitenland reizen een eigen documenten ja. hebben. Wacht even, het was 29 en het wordt nu 30, 30 euro. Huh? Ja, ja, en, kijk, en jij hebt twee kinderen Dus ja. als ik jou was, zou ik voor 1 januari nog even twee van die kaarten halen Lijkt me wel dat, Dan ben je 18,40 kwijt en anders ben je 60 euro kwijt Shake. Dus dat is nogal wat En per 1 januari, doordat dit gebeurt Gaat per 1 januari wel het tarief van het gewone paspoort omlaag Van, van 2,50 euro naar 43,85 Nou, wow. dat scheelt weer Ze dus hebben dus gewoon die 9,20 euro eraf gehaald zo'n beetje ja, dat... En het tarief voor de identiteitskaart voor volwassenen daalt ook iets Die gaat van 43,85 naar 40,05 Dus dan betaal je tarief voor het paspoort. En voor kinderen gewoon 30 euro. Oké, okay. nieuws uit Ja, wel. Nou, waar is de stoelgezien de klas? Dit jaar mag het hele gezin namelijk genieten van een spannend avontuur In het leuke theatershow Sinterklaas en de verdwenen stoel Yay. Ja, Wat voor stoel is het? Wat stond eronder? Wat is de fabrikant? Ik kan je misschien erbij helpen zeg ik dan Oké, okay. ja, ja, dat, dat is wel is echt pff, voor jou dit echt iets voor mij. Maar goed, hoe is het mogelijk? Wat is ermee gebeurd? De stoel moet terecht zijn voordat Sinterklaas aankomt op het grote feest Want Sinterklaas die geen plaats kan nemen op zijn eigen stoel moet staan En dat kan natuurlijk niet Nou, de kosten voor het toneelstuk is 7,50 euro en de onthoeling is op 26 november Volgende week Volgende week. Spannend Leuk voor de kinderen ja. en, Nou, het hadden we gezien eigenlijk Ja, precies Hé, hey, uh, als jij nog naar Haarlem wilt vandaag Of morgen en je wil met de trein, dat gaat dus niet door Want niet uh, dus werkzaamheden vinden plaats aan het spoor van Haarlem naar Zandvoort En ook aan uh, uh, het spoor van Zandvoort naar Haarlem en in het bijzonder aan de overweg in de Sofiaweg De overweg is dit weekend van vrijdag 18 november vanaf 11 uur Tot maandag 1 november tot 6 uur afgesloten voor alle gebruik Dus uh, je moet bovenlangs Als je dus naar het dorp wil vanuit Noord ofzo Moet okay. je dus echt over het vervelendweg ja. naar boven Oké okay, ja. En uh, met de bus vanaf, uh, vanaf het station in plaats van met de trein staan vervangende bussen Oh leuk Spap. Ja, alleen ellende, het Spap. doet alleen maar hartstikke lang Je kan beter gewoon de bus pakken Met de bus vind ik altijd zo'n echt zonbeleving. Mm. Ja, dat vind ik echt heerlijk Is mm. dus, dus het gewoon uh, volkjes te zitten Oh, is, oh daar gaan we weer Oh, daar gaan we weer huh? Inspirerende avond wordt gegeven door Jan uh, uh, Hooischuur en Marcel Zuren Twee geweldige leermeesters op het gebied van Spirituele en persoonlijke ontwikkeling Laat je meenemen in, in, in, inspirerende, te, Inspireren tijdens, de, tijdens deze avond Sorry, ik probeer er niet lacherig over te doen Maar ik kan het gewoon niet aan mijn woorden komen Aanvang is om 8 uur, Intra is 12,50 euro Kijk even op www.jaapschooihooischuur.nl .ja Schooihuur? Schooi, Schooi uh, Zal nog, even, word, Laat maar haar volgende bericht word, word er nog gewoon <laughs> Niet allemaal in de scheur okay. nou, Zonder gekheid in de krocht is het Op welke datum? 28 dus november 28 november, nou dat wordt helemaal gezellig ja. uh, Net als uh, <coughs> vorig jaar Staat er tot 5 december in de Agatha-kerk Een grote extra schoen, extra grote schoen. En Met de bijdrage van deze schoen Willen de diaconale hulp Sinterklaas Kinderen blij maken die anders niets krijgen Op de verjaardag van de Sint In 2011 heeft de diaconie 18 gezinnen en 33 kinderen Een cadeau kunnen geven en op 20 november, dat is dus morgen, is er een uh, familieviering waarbij de kind, het kinderkomt met leuke liedjes de sfeer een uh, viering bepaalt. En de opbrengst van de collecte is dit jaar ook voor het Sinterklaas-project. Nou, wel zo mooi natuurlijk toch? Ja, the end is near. Dat klopt, uh, tot zover het nieuws uit Zandvoort. Volgende uur hebben we veel meer. Nou, veel meer. Hits, hits en nog eens hits. En wat berichtgeving natuurlijk, wat allemaal gebeurt in de wereld. Kids en Houses, matter at all. Is hij daar weer? Ja. De Sinterklaas. Alweer? Alweer. Ik moet ik vind het wel vermoeiend om met schoen zitten. Het is ook zo vroeg gekomen dit jaar. Maar ja goed, de kerst komt ook steeds vroeger natuurlijk, hè? Ja. Dus ja, die Sinterklaas denk ik, nou, dan kom ik maar eerder naar Nederland. Als je nog wat kroontje wil slijt en die.. Uh... En die kinderen moeten ook maar eerder komen. Ja, ja, maar ja, kijk, het gaat gewoon slecht met de economie. Dus we proberen oh, op deze manier nog mensen tot kopen te verlenen. Probeerde en Sinterklaas dan de de klaasen klaasen ook. Iets van te maken. Ja. Nou, ik had wel eerder al slecht nieuws uit Duitsland. We hadden net een <laughs> lachend bericht uit Duitsland. Ja, een overvallen die, ah, die tot in keer kwam. En die, ah, uh, nou, die, echt die, die je zag met de dacht, dat ze, nou, nou, laat ik ze maar achter, dan boek het maar niet. Maar nu schijnt dus al 13 jaar, 14 jaar, dat er echt heel veel neonazis in Duitsland rondlopen. En die hebben van die zones waar ze zich, zich mogen uiten. Dat noemen ze vrije zones, nationaal vrije zones, sorry? Die FKK-stranden of zo. Hoe noem je dat? FKK, vrije korporkultuur. Wat zegt idee, zeg. Ken je dat, dat niet? Was dat gewoon even Duits wat ik daar hoorde? Ja, ja, ja. Oh, oh. Ja, joepie, uh, daar... Nou, ja, maar Duitsers zijn helemaal van orde moest zijn. En uh, de, uh, de natuur en gezondheid en ro roerreinheid en rekeningmezigheid. Hé, <laughs> ja, je jullie klinken. Haha. Weet je. Ik wil wel eens vragen wat, wat deden jouw voorvader. Uh, <laughs> ja, dat deed. Ik, nee, <laughs> mijn voorvader <laughs> was. Was dat in de oorlog in jouw familie? Nee, ja, dat nee, maakt niet nee, uit. Het nee, is een gevoelig nee, onderwerp hier in het Dat ja, ja, kan helemaal niet. Laten we daar niet over beginnen, dames en heren. Met duizenden militanten, neonazi staan in Duitsland klaar om. De staten destabiliseren. Dat stelt Bernd Wachter, een vooraanstaande expert op het gebied van extreem rechts. Echt hele grote groepen die staan gewoon klaar om het over te nemen. Tikkende tijdbommen. Al 13 jaar geleden werd er al voor gewaarschuwd. Ja, Jolande zegt zelf, nou, zo: Shut up! Het zou wel. Nou, je moet er wel aan geloven, dames en ja, heren. Als je 13 jaar geleden gewaarschuwd wordt, dan, dan ben ik niet meer op mijn. Quive. Nee, daar heb je zo, dat zou allemaal wel Ja, hoorden. echt waar. 13 jaar geleden. Zij ze, oh, kijk uit. Ja, en, en is er nu? al wat gebeurd? Er nou, er zijn al wat aanslagen geweest. Onder oh. andere... Oh, oh, is dat me dat, dat ontgaan? Dat is me weer ontgaan. Oh, ja. toen stel ik er ook in het bericht van eh, Jan uh, Smit en uh, Lisa. Ja, ook ja. dat was het. Wakker worden. Ja, ja. Nou, in ieder geval, ik ben vooral wel verontrust. Want het lijkt toch altijd wel weer uit die Duitsland van te komen. En als we het over 10.000 hebben, dan vind ik dat toch wel... Uh, hij is begint nu te gapen, ook, zeg. dus ik, ik hou erover op. Het, het komt bij de mensen gewoon helemaal niet aan. Wel, nee. Nee, nee. Zoals, nou, je ziet dan geloof nee, Je lijkt wel wat geïrriteerd. Nou, dat klopt, dat ben ik ook. Ja, ik merk nou, het. Maar ja. dan met een, dan kom jij dan maar eens even een belangrijke bericht eroverheen? dan zou Ja, zeggen. nou, dat schijnen dus Duitse ongevallen aan de grens acht levens te eisen. Want dat is, is gisteravond gebeurd, hè. Er zijn acht mensen ja. omgekomen en tientallen anderen raakten gewond. Want uh, er ontstond een kettingbotsing. kort na 7 uur gisteravond. En er zijn al twee mannen en één vrouw om het leven gekomen. En de uh, twee mannen zijn Duitsers, de identiteit van de vrouw is nog onbekend. En 35 zijn gewonden zijn, waarvan weer de 14 ernstig. Het is toch wel erg ernstig. Echt, het schijnt dus geweest. gewoon dat het Nederlandse korps, het Landelijke Politiedienst. die heeft dus ook een hulp aangeboden. Maar uh, uh, volgens de Duitse politie werden ze gewoon. Uh, ja, niet, uh, niet op prijs gesteld van niet erop. We regelen het zelf wel Nou Ja, nee, niet zo negatief. Nee, het, was een, het was gewoon goed geregeld. Vanochtend op Radio 1 hoor ik het al. Ja. Dat, uh, ze, ze waren vanochtend nog bezig. Vanochtend om zeven uur allerlei dingen daar te regelen. En dicht mist uh, is de oorzaak ervan. En, uh, ze hadden daar plus minus. 35 gewonden. Dat is echt ja. enorm. Ze hadden echt een kilometer aan uh, hulp, uh, hulpverleners. Hadden ze al staan. Aan ja. auto's. Dus ik kan me voorstellen dat je van, als het Nederlanders nog hier aankomen. Hé hey, uh, jongens, het, het wordt allemaal, loopt allemaal vol, we, hebben, we redden het allemaal wel. Nou, uh, er is hier gewoon één Nederlandse auto gelokaliseerd. Dat is het enige wat ik gehoord heb. En verder uh, is er niet veel meer nieuws erover. Nee, nou, nee, nee, nee. Dus, maar uh, ik vind het wel ernstig. Ja, ja, ik uit met die mis mensen dat is nog niet helemaal weg nee en het kan ook een beetje gladjes zijn dus dan denk je vandaag rem op tijd Maar ondertussen dan knal je er zo in ja ongeluk zit in een klein hoekje oude afstand beware beware precies goed even een plaatje uit de onbekende lijst Ik had er aan boord. fly natus Oh, <laughs> ontzettend druk te maken over het extreem rechts dat uh, Duitsland gaat oprukken die bepaalde zones in Amsterdam in, Amsterdam, in uh, Duitsland uh, de vrije hand hebben daar mogen ze alle dingen regelen die gaan ook, ook een beetje aan de macht te zijn in uh, allerlei gemeentes en zoiets en uh, Jolanda zegt zo zo heerlijk afgelopen week heb ik gemberkoek gekocht <laughs> wat? Heerlijk. ik zit weer ontzettend druk te maken maar nou, heerlijk die gemberkoek <laughs> ik ja dat is dan een verschil ja, dan merk je gewoon dat je als je gewoon iets lekkers ja, dat je dat eet Dat je je zinnen verzet dat is heel duidelijk dat ja. de, de ellende van de wereld gaat op dat moment even aan je voorbij ja. Dat is de bedoeling van lekker eten oh je dat. zorgen vergeet Dat heb ik helemaal eraf geknipt gewoon. Ja, ja, ja, ik, nou, ja, jij, vindt, jij vindt eten ook nooit lekker volgens mij Ja, ja ik vind eten wel lekker Maar ik, het, het, het ondergeschikt aan de rest van mijn functioneren hm? Oké okay. We gaan dat over. Ja, ja, ik ja, heb laba. het hier nou voor een gek bericht ja? hier dit vind ik leuk. De nou. winkel die in Amersfoort was ze niet op rooftocht vanwege een gebrek aan contanten. Maar ze kon het gewoon niet laten blijkbaar. Ja, Want die leuk. werd aangehouden. Uh, ze was 38. En ze had bij haar aanhouding gewoon meer dan 10.000 euro haar cash op zak. He? En dan ga je ondertussen ga je winkeldiefstaltje plegen. Want ze probeerde dus voor 1.700 euro aan kleding te stelen uit een winkel. Terwijl ze gewoon 10.000 euro op zak had. Dat ja, is dat niet te geloven. Dit is wel een beetje raar. Heel raar. Het is 10.000 euro op zak. Was het vergeten ofzo? Ja, nou, ik, uh, ik, ik, ik heb geen idee. Ja, toen is gewoon ook niet de mens geweest zijn. Het was pas 38. Nou, dat nee, je je moet echt een onderzoek komen. Oh, nee, dit is natuurlijk nee. niet helemaal uh, in, in, in, in de haak. Daar nou, heb ik ook een ander leuk uh, bericht hier. Zeg tegen de Brit goedemorgen. En de kans is vrij groot dat hij geen idee heeft wat je ermee bedoelt. Goedemorgen. Wat doe je mean? Ja, Uit yes. onderzoek bleek dat namelijk 2000... Uh, uh, onder 2000 Britten bleek dat 2 derde geen enkel ander woord dan het Engels machtig is. En uh, ondanks de gelijkenissen tussen goedemorgen en good morning. Zou een Nederlander echt, of een, uh, een Britte taal een idee hebben waar je het over hebt. Ja, en Engels voelt zich overal ook thuis. Want uh, we hebben zoveel Engelse woorden in onze taal. Ja. En er wordt uh, gezegd uh, shit die shit, fucker die fuck en zo nou de hele tijd. Overal, over de hele wereld. Ja. Dus zij, we, ze voelen zich overal thuis. Dus uh, de helft van de jongen geeft toe nooit de taal die ze op school geleerd hebben gesp uh, te hebben gesproken. Wacht, uh, dit maakt jou niet uit. Maar goed, het enige wat ze kunnen bestellen in andere taal is een biertje. In het Spaans. Servetta. Ja. dat is van echt... favor. Ja, drinken dan die, die, die, oh, die Britten dan zoveel? <laughs> ja, ja. Nooit over ja, de... Raki. Oh, raki dus, yes. nou, ja. Ik heb hier nog een apart berichtje. Want uh, daar moet jij, daar kunnen wij we over hebben. Want er schijnt ja. dus uh, uh, de zanger zanger-gitarist André Tilman overleden is. Ken jij die? Ja, dat was niet een van de eerste die elektrische gitaar ten hand nam in de jaren 50. Of ja, maar ik zie, het is nou echt een, een uh, hele... Uh, opbaring een foto erbij dat uh, al die mensen belangstelling hebben er staan ze gitaar en allemaal bloemstukken en een kist en er staan allerlei foto's omheen en zo en het schijnt dat uh, heel veel Nederlanders uh, daar afscheid nemen zoals Ben Ben Kramer ja vol <laughs> people Marianne Weber George Baker en de bandleden van Kane de hele artiesten hey. zagen hem als lichtend voorbeeld en de afscheidsceremonie stond geheel in het teken van een rock'n'roll En er reden alle limousines en Cadillacs mee in de rouwstoet Moet je uh, even, moet je voorstellen, dan ga je dood En dan lig je, dan lig je in je kist en dan krijg je in een keer Dinant over je heen gebogen Wat is dat nou? Oh wat erg, moet je een zijn? En wie heb ik daar nou? Ja, <laughs> dat is heel apart oh, Maar uh, de Tillman Brothers, ik weet niet of je het weet Maar het was een soort uh, uh, Nederlandse rockband met Indonesische roots Ja, natuurlijk de, okay. de luisterers van dit programma die kennen dat zeker Maar uh, ik, uh, ik vraag me ook af, ken jij ook een titel van een van hun plaatsen? Want, uh, uh, sorry, ik, dat is voor mijn uh, tijd Een plaatje Sorry, oké Nee, ze hebben alleen hits gehad <laughs> in het Engels volgens mij Oké, okay. ja, ze waren vooral in de jaren 65 populair in Nederland Ja. in de jaren 80 won, begon Andy, Andy Thielman een uh, solo carrière Gewoon al, al, al, al. Ja, oké okay. ja, ja. Ja. Ik heb straks nog wat nieuws over de deeltjes die sneller gaan dan het licht dus dan kunnen we vooruit in de tijd, of achteruit in de tijd. Dus we zullen het zien. Ik, ik heb echt weer een nieuwe theorie bedacht, want ik heb meer van dit soort programma's zitten kijken afgelopen week. En ik heb het licht gezien, denk ik. Maar eerst even een, uh, een apart plaatje. Draaien we ook nog normale muziek hier. Nee, dat doen we niet. End of the world as we know it. Alex Metric en Charlie. <middels> I said it was just a Monday, but it was the Tuesday It was every single week you took me out your arms Yeah, you took me out your arms I said it was just a Wednesday, but it was the Thursday It even went through to Sunday You took away the past Yeah, you took away your past I won't try to lie You can tell by my face There's a reason why I won't try to lie Is there any way out for me this time? I won't try to lie You can tell by my face There's a reason why I won't try to lie There isn't any way out for me this time Tonight is the You'll be so heartless But it was more than just a friendship I took you out my arms Yeah, I took you out my arms I said it was just the one time You thought that it would be fine But you never even realized I took away the past Yeah, I took away our past I won't try to lie You can tell by my face Krijg je dan? Nou, dat het einde van de wereld wat kon, kunnen zijn. Afgelopen week uh, het werk is er nog steeds een, uh, ja, een puntje waar we het er regelmatig over hebben. Die nitroons, die sneller gingen aan het licht. Ze hebben natuurlijk uh, met uh, dat hele grote apparaat dat onder de grond zit. Ergens in Frankrijk hebben ze die onderzoeken gedaan. En heel veel wetenschappers hebben zich erover gebogen. En het kan toch niet zijn dat die nitroons, dat ze sneller gaan aan het licht. Dat betekent dat... We, Achteruit in de tijd, dat is toch vaag? Hoe kan dat nou gewoon? Dus ze hebben er nog een keer over gedaan. Toen hoorde ik een wetenschapper erover praten. Die zeiden van ja, dat kan nog wel jaren duren voordat ze dat bevestigd hebben. Dat het al klopt of dat het niet klopt. Dat moeten we afwachten. Maar afgelopen week, gisteren stond in de krant, dat het echt bevestigd is. Ze gaan sneller dan het licht. Ze gaan 300.000 kilometer per seconde. Zo. Dat is een idee, dat is echt heel snel, hè? Dan ben je echt snel op je werk. Dan ben je, nou... Dan ben je echt, dan uh, ga je om, uh, om half negen weg en dan ben je om acht uur op je werk. Ja, ongelooflijk. Heerlijk, wie wil ik dat kan. niet? Ja. <laughs> maar, ja. uh, dus nou ja, de, ze gaan ermee verder. Ik ben echt, uh, ja, ik ben diep onder indruk. Vooral omdat ik afgelopen week ook een programma zag. Op uh, een of andere Science kanaal of zo, dus Daar hadden ze mensen die, uh, hoe noem je het, uh, helderziend waren. Hadden ze foto's laten zien. Zo van, nou oké, okay, kijk naar die foto's, natuur, natuur. En in één keer zomaar een heftige gebeurtenis, bam! Bam, waar een boot emotie bij kwamen. Een ah. oud ongeluk, huilend kind. En dat deden ze zomaar één keer tussendoor. En een gegeven moment, in die hersenen lichtte er ligt een bepaalde punt op. En toen kwamen ze een gegeven moment achter dat dus vijf seconden voordat ze die foto's, zo moeten ze doorgooien dat die hersenen al gingen reageren. Ja, maar ik kan ook altijd voorstellen dat het komt door van, oh jee, straks er was, dat je daardoor uh, in spanning zit. Ja, maar zij hadden echt, echt zoiets. Nee, het heeft echt te maken met, met die foto's. Die hersenen pikken dat al eerder op voordat ik die foto erin gooi. Ja, maar, ja, maar ik denk toch, als jij, uh, ze, ze gaan je hersenen testen en dan zie je saaie foto's. Maar dat je zelf al concludeert, yeah. van oh jee, straks gaan ze natuurlijk iets doen om mij te laten zoeken En dat je daardoor al voorbereidt je hersenen. Want dat, dat kan natuurlijk ook. Ja, dan hebben ze het onderzoek hier dus, goed dus uit. Dan zitten ze in spanning. Ja, dat is. Kijk, als jij de hele, de ja. hele saaie National Geographic foto ziet, dan oh, weer iets meer oh, over een mooie vulkaan, wat een mooi dit. En natuurlijk snap je al dat ze zoiets gaan doen. Dus op een gegeven moment denk je, dit nou wel lang, want dat gaan ze niet doen. Ja, Ik denk nee. dat dat gewoon een goede verklaring is. Ja, maar ja, dan is het onderzoek niet goed gedaan. Nou, als ze het onderzoek goed hebben gedaan, dan moet het wat ze zeggen, moet dat waar zijn. Dat het toch bizar zijn. Dat hersenen dat al iets oppikken. En het schijnt ook te zijn uh, met, met seks. Dat, dat als ze seksfoto's door, uh, plakken, dat ze ook vrij snel, daar zijn ze al eerder op reageren voordat de seksfoto's getoond worden. Ja, ja. Nou, is dat ja, toch ja, eind... ja, maar is dat dan ook een fysieke reactie? Dat ze zeggen van, hé. Hey, nou ja, iets, in, in, in de dan, hè? In een rechte toestand Nee, directe... dat niet. Maar, maar, nee. maar kijk, want weet je zelf of het een seksfoto is of dat het een foto is van oud ongeluk? Nee, seksfoto. Dat is toch weer een ander gebied in de hersen wat oplicht. Ja, die. Nee, oh, man, ze hebben het allemaal niet gedeeld hoor. <laughs> ja, allemaal <laughs> oh. zo'n hokjes. Daar zit de seks, daar kunnen we dat aan drukken en dat drukken. Nou, het, ja, ik, ik ben het echt, ik, ben, ik vind het geweldig. Wat een idiote onzin, allemaal. Okay. Nou, vind ik ook. Niet iedereen gelooft erin, ik geloof ik, er ook niet in. Ik geloof wel, als we dat zo horen, weet je. Dus ze toch denken dat, dat de wereld. Op, op, op een van die uh, geschapen is. En dat we nu een beetje bij de rand komen, weet je. Dat we een beetje in de gaten hebben hoe we het vallen. We zo, we vallen we straks van af, dat we toch een Want De aard is plat. Ja, ja dan, dan denk je van, nou, is er, alles, is, is er dan toch een stukje software of zo, wat we... Wat we nu in gaten hebben, hoe dat werkt. Ik wil niet zeggen dat we dan een matrix zijn, maar dat klinkt ook weer zo afgezaakt. Ja, dat is wel weer een beetje ja, dat gisterig, dat ja. Ja, die is er dan toch nog een andere wereld buiten deze wereld? En was die wereld zo onvoorspelbaar dat we deze wereld hebben gecreëerd? Ik weet het allemaal niet. Dat is allemaal hey, wel zo'n ding. Ja, ja, dat is een wereld dan. Geen idee, geen nou, idee. heb jij nog iets wat je denkt, laten we even relativeren? Ja, we relativeren. Laten we even... Maar nou, gaan we dan toch lomen? Nou, ja. De politie heeft afgelopen donderdag een 15-jarige jongen uit Groningen aangehouden. Die met illegaal vuurwerk, dat is niet om te lachen, een brievenbus had opgeslagen oh. van een 78-jarige stadsgenoot. Ik denk ook, denk je, wat wordt er nou gebeld? Nee, je hele deur ligt eruit. Maar de knaap liep tegen de lamp, omdat hij via Twitter een zelfgemaakte foto van de kapotte brievenbus had verspreid. En de politie kon de identiteit van de jongen al snel achterhalen. En uh, hij werd in zijn ouderlijke woning aangehouden en heeft bekend. In de woning troffen de agenten nog meer vuurwerk aan en dat is allemaal in beslag genomen. 15 jaar denk ik denk aha. Oh, leuk zo'n filmpje op internet. Ben ik nou degene die zo slim is, nou. of ben jij zo dom? Nou, ik weet het niet. Precies. Ik heb wat dus een gevoel erbij. Zit dit Kruip? Was Zit Kruip? Nee, dit is een oh. lief verhaal. Oh, oké. Okay. Dat was een baas, voor. Ja, dat is een baas. Dat ja. is een baas, Als het goed is, hè, dat moeten we even afbaken. Toepalke de Radio. 6 minuten uh, voor je nee. Welkom bij dit uh, event. Oh. Outro Music Of de Malic Street Preachers, Motorcycle is dat was de grote hit. Maar Jolande is altijd zo'n scherp die zegt van dit in het begin. He? Moet, je, moet je goed, of goed ja, luisteren is even vergoeden. Ja, luister. Het is gewoon, ge ja. is gewoon gestolen. We zijn nu. een andere toonsoort. Ja, maar luister even. Nou oh, ja. hoor ik hè? Als ik het tegen de bovenfetsel zou zeggen. Nou, dat heeft er wel iets weg, wat ik zeggen. Maar ja goed, met veel muziek zo. Nou, het is goed Sam Kok was dat uh, Sam Kok. Koek. <laughs> Zo'n kokering. Nou, dat is maar een koekje dan. Ja, een <laughs> of zo is. In plaats van. Maar het is wel, het is wel altijd fascinerend, en dat vind ik wel fijn. dat je omgaat met mensen die van muziek houden, ja, leuk, dat je ja. toch allemaal bepaalde dingen erin hoort. Ja, ik hoor, ik hoor de ook, hoor soms. Maar ja, ja, en het gaat ook wel heel veel over neuken. Had ik zelf het idee. In of heb ik, is dat wat ik altijd wil horen? Ja, je dirty mind. Wat oh, een joy for is. Het gaat altijd over politiek natuurlijk. Altijd hele politieke correcte boodschappen zit het altijd weer in. Nou, dan gaan we even op naar het nieuws van uh, 9 uur. Dan zijn we straks terug met nog veel meer slap gehouden. Maar ook hele belangrijke berichtgeving. Ja, Tot zover het ritme van CFR Via de kabel op 104.5.